Uur. Levi van Eck met het NOS journaal. De man die gisteravond in Berlijn een toerist neerstak, had een terroristisch en antisemitisch motief. Dat stelt het Duitse openbaar ministerie. De man heeft tijdens het verhoor gezegd dat hij handelde uit jodenhaat en dat hij zoveel mogelijk joden wilde vermoorden. Volgens het OM gaat het om een 19-jarige asielzoeker uit Syrië. Gisteren stak hij bij het Holocaustmuseum een Spanjaard van 30 neer. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Morgen zijn er verkiezingen in Duitsland. Migratie is een van de belangrijkste verkiezingsthema's. De zesde en laatste gijzelaar die vandaag door Hamas zou worden vrijgelaten... is in Israël aangekomen. De Arabische Israëlier werd bijna tien jaar geleden door Hamas gegijzeld. Nu ook hij is vrijgelaten zal Israël 602 Palestijnse gevangenen laten gaan. Komende donderdag is de laatste ruil gepland. Dan zouden lichamen van overleden gijzelaars worden overgedragen... ...dan zit de eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas erop... ...en moeten de partijen onderhandelen over verdere vrijlatingen. Prinses Amalia heeft in Vlissingen een nieuw schip van de marine gedoopt, de Den Helder. Het was de eerste officiële gelegenheid voor de 21-jarige kroonprinses zonder haar ouders. Het nieuwe bevoorradingsschip zal marineschepen over de hele wereld voorzien... ...van onder meer brandstof, munitie, water en voedsel. De gezondheid van paus Franciscus is aan het verbeteren, zeggen zijn artsen. Hij reageert goed op de medicatie die hij krijgt toegediend. De 88-jarige paus ligt sinds 14 februari in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Hij zal ook morgen geen zondagsmis opdragen in het Vaticaan. Het weer. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droger en zijn er opklaringen. Vannacht kan het regionaal mistig zijn bij een graad of zes...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 Nou oh, ja, daar zijn we dan. En uh, we gaan nog even uh, lekker door met een, uh, een nummertje draaien. En, uh... hey, yeah. en dat uh, doen we met uh, Stef Ekkel. Die gaan we straks ook eventjes bellen. Dan zeggen blijf van mij. Tot 7 uur entertainer voor jou. Toen ik 16 jaar werd, heeft mijn moeder me gezegd. Mijn kind vertrouw niet iedereen, want sommigen zijn slecht. Ze maken je soms gek, al is het maar voor tijd verdrijft. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesje aan een lijf. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren.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 ben je de sigaar Ja la la la Ja la la la la la Ja la la la la Ja la la la la la Wordt nooit verliefd Mensen wat ik zeg is waar Als je verliefd wordt Dan ben je de Als je verliefd wordt dan ben Reken maar. Entertainer voor je tot de is van 7 uur. En uh, ja, hier aan de tafel hebben wij Frans Zuilmaker. Frans, een hele ja, goede middag nog. Ja, een hele goede middag. Ja, gezellig. Ja, hoe is het? Ja, hoe is het? Ja, oh, ja. eigenlijk in vergelijking met het weer uh, gaat het bij mij wel lekker. <laughs> ja, nou, ja, het weer is inderdaad, uh, wat, wat dat betreft, een, een weer van verschil van gisteren natuurlijk. Het is om te huilen. Ja, ja. ja gisteren was heerlijk. Gisteren een graadje of 17 graden was het tikte uh, ja. de klok aan, dus uh, in het zonnetje dan, hè? Ja, dat klopt. Uh, <laughs> nee, maar heerlijk als je op het terrasje zit, dan uh, ja. Kijk, ja, gisteren terug. lekker en dan op de hond ja. uitgelaten op het strand. Ja. En uh, daarna nog lekker bij zijn uh, padellen, dus uh, lekker. lekker hoor. Oh, dat doe je ook nog? Ja, ah, <laughs> ik ben geen stilzitter. <laughs> nee, nee, nee. Nou, ja, gelukkig maar. Ja. Hé, hey, uh, nou, welkom in de studio. En uh, ja, we gaan het eens eventjes over jou hebben uh, vandaag. Helemaal goed. Vertel even uh, ja, voor de luisteraars: in ieder geval uh, wie, je, wie je bent, waar je vandaan komt en wat je zo nu dan uh, doet. Nou ja, voor mij was het een, uh, bijna een thuiswedstrijd. Ik uh, kom dus uit het uh, hele verre IJmuiden. <laughs> dus uh, nee, dit is voor mij 25 minuutjes rijden. Dus ja. dat is wel uh, ja, dat is lekker. Maar terwijl ik ook uh, wel eens naar Zeeland moet of naar Brabant. Uh, ja, ja. ja, dat wordt er uh, allemaal bij natuurlijk. En dan nu uh, ja, bijna een thuiswedstrijd. Uh, nou ja, ik ben vooral ik zit, dus al, uh, ja, ik zit al wel bijna twintig jaar in het vak. Dus uh, ik ben wel uh, ja, uh, veel aan het optreden ja, ook. Ja, en dat ja. was... Uh, ja, op een gegeven moment vind je dat uh, zo onwijs leuk. En uh, dat je elk weekend dan gewoon uh, bezig bent. Alleen ik had nu wel echt zoiets van... Ja, ik wil het nu wel iets... Uh, de mensen mogen wel iets wat van mij horen. Uh, ja, dus iets wat uitbreiden, zeg maar. Ja, ja. ja, ja. en ik, uh, dit nummer, dat was, dat, laat me gaan. Dat staat al, uh, stond al tien jaar op de plank. Uh, tot een paar maanden geleden zat ik, uh, hadden we een vrijdagmiddagborrel bij mij. En uh, was Jesse Prins was daar ook bij. En uh, met mijn schoonzoon samen, die uh, is zijn toolmanager. Ja. Uh, dus ik liet hem even aan Jesse horen. En Jesse zei van, ja Frans, deze moet je uitbrengen. Dit is een uh, plaat die moet gewoon in elke kroeg worden gedraaid. Het is helemaal happy. Uh, eigenlijk je eerste kan je hem helemaal meezingen. Dus uh, nou, heb, ik dat, uh, heb ik er eens over nalopen zitten denken. En uh, ja, met een label in gesprek gegaan. Nou ja, na nou, een gesprek was dat al helemaal in kan en kruiken. Uh, met Ronald Viss van Rood Hit Blauw. En uh, nou, voordat ik het wist, uh, nog geen nou, drie of vier weken later... Uh, ging hij al in de release. En uh, ja, in feite had ik natuurlijk alles al. Ik, ik had, uh, de, de clip was ook al gemaakt uh, met Rob Ronalds. had ik die toen gemaakt... Uh, zijn we Amsterdam ingedoken, gezellig. En uh, daar een hele leuke clip opgenomen. En ik heb wel zoiets toen van: ja, moet ik nou weer in Amsterdam in om uh, een clip te maken? En in principe vond ik dat niet nodig. Want als je zou zeggen: van weet je, die clip is gisteren geschoten, dan geloof je het ook. Uh, dus ik, vond, uh, ik had zoiets van: weet je, we laten zoals het is. De, de, de clip hoort bij Laat me gaan. En uh, nou ja, zo is het ook eigenlijk gebeurd. En uh, als ik nu zo dus een beetje naar de overzichten kijk... qua streams zit ik al over de 5000 heen. Ja, ja. En dat ga, is best wel uh, ja, voor een beginneling zoals ik... Prima. Qua ja, ja, met ja, ja, nieuwe ja. nummer is dat, uh, is dat prima. Ja, net ja. wat je zegt. Ja. En uh, ja, het, het, het loopt gewoon. En ik ben er lekker van aan het genieten. Uh, ja, ja, ik ja. laat eigenlijk lekker uh, over me Opgenomen in een uh, bekend uh, café in uh, Amsterdam of... Uh? Nou, de, die kwam eigenlijk als uh, heel uh, ja, spontaan op, uh, eigenlijk. We waren door straat aan het lopen. En opeens zie ik een collega-zanger. Uh, Patrick Kloos is dat. Ja. En die, uh, ja, die werkt op dat moment in de café. Ik zeg, nou wat? Hey, maar uh, toen zei Rob Ronald, hé, hey, maar er zit nu helemaal niemand in het café. Zullen dus, wij gewoon dus, eens even lekker gaan zitten? Dus, uh, uh, ja. En dus zat ik gewoon lekker in mijn eentje aan de bar. En uh, gewoon lekker het nummer mee te zingen. En... Uh, ja, dat is er dus ook in mee opgenomen. Dus dat is dan wel uh, ja, heel leuk. En dan loop ja. ik op het Rembrandtsplein, op het Leidseplein. Zelfs uh, Humberto Tan heeft een heel klein rolletje erin. Okay. Wat hij, uh, uh, uh, uh. dat hij het wist, is hij meegenomen okay. in de clip. Want hij was toen bezig <laughs> met RTL Live. Ja. Nou, dan zie je mij uh, daarvoor. Uh, je moet goed kijken en dan, dan zie je hem zitten. Dus dat is, dat is wel een, een leuk feitje. En uh, ja, voor de rest was het, gewoon, uh, ja, het, was, het was gewoon gezellig met Rob. Dat was gewoon één uh, groot feest, als je dan even met hem weg mag. Ja. ja. Want de, de, de tekst van... Uh, Laat we gaan. Uh, die had je zelf geschreven? Of nee, uh, nee, nee. nee, die heb ik laten schrijven Ik, ik heb toen uh, Jeroen Dirksen gecontact. Um, en toen zei ik... Jeroen, um, ik wil een gezellige plaat Het, moet, het uh, moet aan drie dingen voldoen. Het moet, uh, het moet gezellig zijn. Hij moet tijdloos zijn. En het moet meezingbaar zijn. En met meezingbaar bedoel ik van... Dat je eigenlijk naar de eerste ja eigenlijk Na de eerste keer er refrein al mee kan zingen. Ja, ja. Een beetje het uh, Maak Me Gek van Gerard Joling. Dat, dat, dat, komt, dat herhaalt zich dan. Hij zegt, nou Frans, we gaan eens even kijken. Uh, heb je een paar demo's gestuurd. En uh, nou ja, dit was dan de derde demo. En toen zei ik, dit wordt hem. Deze wil ik. Want ja. ja alles was in mijn ogen daarin perfect. Dus uh, ben ik naar Jeroen gegaan. Die uh, woont in Duitsland. Je hebt daar ook zijn studio. Dus ook weer een stukje rijden. Ja. Maar wel gezellig. En we hebben een heerlijke dag vertoefd. En ja het ging, het ging opeens zo goed. dat we, Na drie uur stond hij er al op. Helemaal klaar, afgemixt. En uh, helemaal top. Dat, dat, eigenlijk ging alles wel goed. Dus uh, ja, nee, ik, op dat moment. En nu nog ben ik een, uh, een vrij tevreden zanger. Absoluut. Ja. Ja. Kun, kun je zelf ook schrijven? Of? nou Ik heb wel zoiets van... Uh, ik kan wel heel goed heel goed dichten. Dat, dat moet ik wel zeggen. Dat, dat, dat, uh, ja, dat komt er in me op. Heel vaak heb ik dat als ik... Uh, in bed lig. En je valt dan nog net niet weg. Weet je, dan ga je een beetje ja, ja, ja. Ga je malen. En dan heb je zoiets van... Hey, maar dat, is even, dat klinkt op zich dat mooi op elkaar. Alleen dan ben ik weer niet zo'n iemand... Van die wil, uh, uit zijn slaap wil komen... om, om het dan op te schrijven. schrijven. schrijven. wat dan lig ik ja, te ja, lekker. Ja, ja. Dus uh, ik, ik zeg nooit nooit. Misschien ooit schrijf ik mijn eigen nummer. Wie weet, wie zal het zeggen? Um, maar voorlopig niet. Want we, uh, misschien ge, uh, ja, in, wil ik in mei, ah, juni, wil ik verder gaan kijken voor een uh, nieuw nummer. Ja, ja. lekker uh, zomerse plaat ook. Uh. Ja, dat is, da, da, daar ligt wel uh, ja. Ja, de feeling voor. Ja. We gaan hem eventjes uh, beluisteren. Nou, oh, geweldig. Ja, <laughs> laat me gaan. En uh, Frans Zijlmaker, hier in de studio aanwezig aan de Tolweg Tina. Zoveel op jou. En ik dacht, alleen nog maar. En dat zijn de wijze woorden van Frans Zouwmaker. Frans, hé, ja, een lekker nummer hoor. Dankjewel. Ja, ja, ja, ja, <laughs> lekker, ja een lekker, lekker feestje. Goed zo. Hey, en uh, ja, nou ja, de clip uh, die, die erbij geschoten is, is in Amsterdam geschoten. Ja. En uh, ja, als mensen nieuwsgierig naar zijn, kunnen ze dat eventjes, uh, eventjes naar YouTube. Hè? Altijd, Met, uh, ja, ja, ja. Gewoon Frans uh, Zouwmaker en uh, een korte ei. Ja, niet heel belangrijk. Ja, ja, ja, ja, ja, heel, ja heel goed. Ja, heel goed. <laughs> Met AI ja. en niet IJ. Uh, uh, ja, uh, heb jij een apart uh, kanaal voor uh, YouTube? Of, uh? Nee, uh, dat staat dan onder uh, Rood Hit Blauw, zeg maar. Ja, Die ja, dan, dan, dan, maar tegenwoordig blauw. kan je het ook, uh, zelfs de clippen kijken op, uh, op Spotify. Okay. Daar staat hij dan ook helemaal uh, op. Dus, uh, uh, yeah. Ja, ik, ik, ik zag zoiets voorbij. Ja, ik, ben al, ik ben nog niet helemaal thuis. Uh, ik ben ook niet zo'n techneut hoor. Maar ik, dan la laat je het je vertellen door, uh, door mensen. En dan, uh, oké, okay, nou, hartstikke leuk om ja, te ja, weten. Uh, nou, dus, dan, uh, dus Spotify ja. Uh, ja, zijn tegenwoordig ook uh, videoclips. Uit, ja. Om het maar zo te zeggen. Ja. En uh, uh, sites, heb jij dat? Nee, echte sites uh, heb ik niet. Want ja, ik heb er wel van nagedacht, Maar ja, iedereen zit tegenwoordig op die socials hè. Uh, ja. dit is echt, uh, maar ja. ook. Uh, dus daar zit jij ook op, TikTok. En, uh, uh, nou, op dit moment wordt uh, de hand gelegd aan een TikTok-account. Uh, want dat, dat, ja, dat is helemaal de hype. Hè. Ook onder de jeugd is het ja, helemaal de ja, hype. Wel, ja. Ja. Maar sowieso, als je wat van mij wil weten of vinden, dan uh, uit uiteraard altijd op uh, Facebook of Instagram. Ja. En um, uit ook via mijn label. Roodhitblauw.nl. Ja. zie je wat meerdere? Ja, als je eigenlijk het zingen bent, of meerdere verhaaltjes, kan je er allemaal op zoeken. En ja, zo kon je, kon je, kan je meer over mij mee te komen weten. Okay, ja, dus uh, gewoon ook uh, Roodhitblauw kunnen ze uh, benaderen voor eventueel boekingen, dat soort dingen. Zeker, uh, zeker. Jou ja, hoor. Neem aan uh, diverse uh, ja, mediabedrijven ook. Ja, ja, en ja, en uiteraard kan altijd op... ook via mijzelf. Weet je. Dat gaat er tegenwoordig ja, heel makkelijk uh, uh, uh. met een DM. En uh, ja, Frans, kan je komen. ga ik eens kijken of het past in de agenda. Ja, ja, ja. en uh, ja, dat probeer ik altijd wel mijn best wat te doen. Hé, hey, um, even kijken hoor. Want dan had ik nog een, een nummer van jou. Want uh, laat me gaan, is echt uh, de echte officiële ja. eerste uh, CD-single van jou. Ja, klopt. Ja. En uh, nou hebben we dus het andere nummer onderschept: Alles of Niets. Ja. Ja, alles of niets. Uh, dat, wat mensen niet weten is dat, maar dat dit nummer eigenlijk een cover is. Uh, maar dat is van een oude Nederlandse band, uh, Diesel genaamd. Uh, daarvan heb ik ooit de band gekregen. En, maar ik vind het zo'n goede plaat uh, gewoon uh, door de instrumenten die erin zitten. Dus ik, ik had zoiets van, ja, dit nummer moet ook gewoon gehoord worden. Dus die zetten we er gewoon bij eigenlijk als een soort B-track. Ja, ja. uh, die staat er sinds vorige week op. En sinds vorige week staat die al op duizend. Dus ja, ook ja, ja. Die, krijgt, uh, ja, die krijgt ook zijn verhaal krijgt die mee. Dus dat vind ik wel echt heel leuk. En uh, ja, hij is eigenlijk een beetje net als uh, laat me gaan. Alleen ja, bij, uh, bij alles of niets is het een wat groter verhaal. Maar zeker ook een, uh, het luisteren waard. Oké. Okay. Ja. En, uh, uh, uh, ja. Ik wilde die even wat vragen over dit nummer natuurlijk. Maar staat er, deze staat ook onder rood, hit, blauw? Of? Deze staat ook onder rood, hit, blauw. Ja, ook uh, onder hun label. Want ik, daar, daar zit ik nu eenmaal bij. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk alles wat, uh, wat nu uit zal komen, zal onder hun uh, label uit gaan komen. En dat, uh, zolang uh, ja, die samenwerking nu verloopt hartstikke top. Dus ja, als dat zo, uh, lekker zo blijft, uh, dan, ja, dan, dan zie dan je de komende ja, jaren dus nog wel. Ja, ja, ja. <laughs> ja zeker wel. Ja. Hey, we gaan nog even uh, luisteren. Alles of niets, Frans zou maken. Nou, dus, nee, dat, dat is het dus niet in ieder geval dat schild. dat dat klopt <laughs> Alles of niets, ja, ook een heerlijke plaat. Alleen ja, toch wel wat anders als, als uh, Laat Me Gaan, hè? Ja, nee, Laat Me Gaan is echt een, dat is echt een feestplaat. Dat kan je meezingen. Ja. En alles of niets, ja, dat is toch meer een, een plaat met een verhaal. Ja. Volgens dat het wel uh, tempo is. Maar ja, toch even een ander jasje. Ja, het is een beetje ja, een popachtig uh, ja. nummertje ja. eigenlijk. Uh, nee, ja, zoals je, je zegt, ja, ja. Dat, uh, dat is ook echt waar. Want, ja, maar ja, Diesel was in die tijd ook een echte popband. Uh, pop ja. En ja, ik, vond, ik vind gewoon de tekst vind ik goed. Ik vind die, de, de, de gitaarspel die je er tussendoor hoort, vind ik, vind ik heerlijk. Dus ja, de, ja. Ook, en ook weer tijdloos. Ja, inderdaad ja. tijdloos, want je kan hem, ja... Wanneer je oh, wil! Over vijftig over jaar kan je hem nog draaien, ja. bij wijze van spreken. Ja. Weet je, dus uh, eruit gaan zal dat nooit. Goed zo. Ja, maar zo is het wel, ja. hè? Ik nee. bedoel, uh, kijk... Uh, ja, Nederlandstalig, uh, de, de, de normale uh, meestampers, uh, ja, die uh, verdwijnen ja, toch wel na jaren ja. eigenlijk. En er uh, komt daar weer uh, een andere vorm van muziek uh, voor in de plaats. En uh, ja, er zal ooit iemand nog eens zeggen van, oh ja, ken je dat nummer nog? Dan zeg ik ja, dat <laughs> wil ik voor jou wel doen hoor. Dat er nog wel later ja, hoor. Ja, ja. <laughs> nee, maar goed, uh, ja. Zo gaat het in de muziek. En, en uh, ja, momenteel zijn er natuurlijk heel veel artiesten. Uh, ja, die elkaar proberen te overroelen. Ja, echt. Het is met scherende inslag. Uh, ja, ja, ja, ja, dat ja. is echt. Maar ja, kijk, misschien. Uh, laat ik het zo zeggen. aan de top komen is misschien makkelijker dan er te blijven. Ja. Uh, en maar dan nog, om aan die top te komen. ja, je, je bent. Je hebt, je hebt het niet allemaal zelf in de hand. Je hebt ook maar. wel hulpfactoren nodig. Want echt. Uh, alleen ga je het ook niet redden. Nee, nee. De, de gunfactor heb je sowieso nodig. Ja. En uh, ja, inderdaad, uh, als je aan de top staat... Uh, ja, zie de meesters blijven ja. staan. He, want het is, uh, zijn er niet uh, veel die, uh, die dat meegegeven zijn. Nee, nee, klopt. En, dus, uh, uh, ja. Ik bedoel, uh, ja, dan hebben we het, uh, hebben we het over een Fransbaar opbewijs bespreken En uh, Marco Bussato, he, ondanks alle uh, ja. Push -push, ja ...staat hij nog steeds in de top 1000, 2000... ...4000, noem maar op. Ja. En met, uh, ja, geloof ik... ...een kleine 15 nummers. Ja, steen goede nummers. Ja, ja. <laughs> ja, nee, maar goed, ja. de, muziek, de muziek blijft. weet je, En dat... Uh, dat, dat, dat, ja, dat ...is gewoon goed. Daar is echt zeker niks mis mee. Nee. Nee, nee, en dus, nee. uh, maar ja, dat, dat, dat, dat zal ook blijven. Net als een, een Tino Martin. Uh, dat, dat ja, blijft. Ook, ook een Tino Ken Martin. Aces, ja. Dat blijft. En ja. dat, dat is altijd goed. Um, dus daarom zeg ik echt, hele goede nummers zullen nooit verdwijnen. Ja, het is alleen voor jezelf dat je wel elke keer uh, een nummer blijft maken. Dat je wel in die schijnwerpers blijft staan. Van, hey, ik ben niet weg geweest of zo. Maar we waren druk bezig aan de achterzijde. En ja, hier is het resultaat. Dus dat is dan, uh, ja, zorgen dat je er blijft. In ieder geval wachten we op jouw uh, nummer 1 niet. Nou is ja, ik, het, uh, ik klop het af, hè. Ik, ik, ik uh, denk ja, niet veel, maar dan. ik hoop altijd wel. Ja, ik, ik, bedoel, ik denk dat dat een, een droom is van ieder, uh, ieder artiest. Tuurlijk. Uh, ik bedoel, tuurlijk. we hebben hier uh, Yves Berens gehad en gehad. Uh, ja, die, die, die, die, weet je, ja... Dat is één hit en ja, het is doorknallen. Ja, en dat is ook weer begonnen op TikTok, hè? Ook uh, dus allemaal, kijk, ja, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, maar zo gaat het, hè? Ja. Dus je hebt, je hebt er maar één nodig, hè? Om, uh... Dat klopt. En daar, uh, nou, ja, ik heb met uh, Yves komt hij natuurlijk vandaan. En ja. met Yves heb ik ooit een keer in de finale gestaan... van het talentenjacht in Amsterdam. Ja. In Kvelo Wietje was dat. En dat is dan wel leuk als je dan ja toch tegen... Nou ja, je zit toch tegen elkaar, noem ik het wel. Want het is ja, toch wel een ja, talentenjacht ja, ja, ja, ja. en... Uh, maar toen zag je ook wel van... Hé, hey, hij heeft wel een, een, een hele herkenbare stem. En wat ik dan wel achteraf grappig vond... Dat we allebei niet wonnen. Ja. <laughs> dus dat is dan wel ja, leuk. Ja, Vecht om de eerste plaats en uiteindelijk... Ja, en echt ons best lopen doen. En uiteindelijk wonnen we allebei niet. Maar ja, je hebt dan wel zoiets van... Verdorie, kijk. Hij heeft het wel leuk gered. En ja, dan kan je daarmee alleen maar uh, voor applaus voor geven. En die jongen... Ja, de, nog ja, lekker, een pauw in zijn reet steken... van ga lekker zo door in plaats van een veer. Ja, dat vind ik dan alleen maar leuk. Ja, ja absoluut. Dus, uh, jullie zien elkaar nog wel eens? in, in, in nou, Niet zoveel meer, of want of hij, hij is uh... natuurlijk echt nu... Uh, ja, hij, is echt sky, hij is nu gegaan, zeker met de, terug in die tijd. En, uh, dus dan komt hij op hele andere feesten natuurlijk. Ja, en ja, ik uh, ko kom nog in de kroegen, ja. uh, zeg maar. Uh, want ja, als kroeg... Boek maar eens even nu een Yves Berense. Dat is dat, best. Uh, nee, de ga zijn. Ja, veel, ja, en wat, wat op psychologisch is, dus vaak een kroeg van auto gaan we dan gaan werken met uh, entreekaarten. Ja ja, ja, ja, en voor uh, een Frans is dat misschien nog makkelijker op te hoesten. Ja, ja dat is dan wel zo. Ja, ik denk uh, dat we naar het volgende nummer moeten gaan, zoals uh, jouw blik. Jeetje, ja. Ja, dat, uh, gaat weer we eventjes terug. Hè? Dat is e uh, ja, dat is echt eventjes terug. Dat was een van mijn eerste nummers uh, van Sean West. Um, ja, ik, op dat moment vond ik dat gewoon een onwijs leuk nummer om te zingen. Hè, dat hij net uit was. En vind ik eigenlijk nog steeds, want ik, ik neem hem nog steeds mee in mijn setlist. Uh, ja. Sowieso vind ik met John zingen veel, uh, lekker. John kom ik regelmatig wel tegen. Ja. Ook met zijn oude heer, die altijd uh, vaak meegaat. Schitterende man. En uh, ja, met, met John, ja, dat zing ik gewoon ook heel graag. Uh, de nummers van John liggen een beetje op dezelfde hoogte. Ja. Dus... Um, ja, dus toen dacht ik van, weet je, we doen gewoon. We nemen hem gewoon lekker op. We maken een, een, een leuke clipje bij en jouw blik. We gaan ja. hem uh, lekker beluisteren. Plaatjes. Vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Mm, op oh die hoor je hier. Entertainment for you. Jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo'n mooie vrouw. Jouw blik, ja. Ja, een hele bekende plaat. En hij uh, ja, doet het altijd lekker. je hem ook zingt. Altijd goed, ja. ja. Bij hem ook zingt. Uh, het is altijd een, uh, een goede opener als je nou ja, zanger bent, net als ik. En je begint hiermee, dan is het vaak altijd wel goed. Ja, ja ik denk dat je hiermee zelfs uh, uh, een heel Ziegeldoom op, uh, op stel te zetten. Uh, oh, okay, met, het zeker. met dit nummer. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja want dit, dit nummer is zo herkenbaar. Dit was gewoon de eerste, uh, ja, de eerste Hit van John. Ja, ja, ja. ja. Hey, um, sta jij nog ergens uh, op op het podium uh, waar, waar je al geboekt bent uh, voor het voor voorjaar of voor zomer? Nou, zelfs met, uh, met Koningsdag al. Toevallig, ik werd net gebeld dat ik hier zat in de, in de wachtruimte, om het even zo te zeggen. Ja. Uh, werd ik gebeld of ik wilde zingen met Koningsdag. Ik zeg, dat gaat hem niet worden. Want Frans zingt op Koningsdag in Spanje. Ja. Zingen in Spanje met Koningsdag. <laughs> ja, maar dat is echt waar. Want dan, ik zing dan in Caravela. Ja. En dat is toch een beetje het Walhalaf onder de oh, Nederlanders ja, ja, ja. Uh, en gezelligheid. Um, dus ik zing daar dan op een heel groot podium. En uh, dit doe ik... Nou ja, het begint bijna uh, ja, voor mij uh, een bepaald ritme te worden. Want ik doe het elk jaar. Vorig jaar ook. Gekke huis, dat zij op een groot plein. Nou, ja, ja, om... is, is dat, is dat zo'n uh, zo zo tour, zeg maar? Uh... Nee, het is geen tour. Je gaat er gewoon op eigen gelegenheid ga je er lekker heen. Ik uh, word dan wel. Ik word dan geboekt, zeg maar. En van Frans voor of... je volgens je terugkomen, natuurlijk. Nou ja, dan uh, ga ik daarheen. Dan heb ik lekker een week vakantie, zeg maar. Maar toch ben je elke avond lekker aan het zingen. Ja, ja. Want uiteindelijk gaat dat wel zo. Want het zit daar dan vol uh, met Nederlanders. <laughs> en dan sta je gewoon op een, op een, op een mooi plein. Met, nou ja, en dan lieg ik niet. 1500 à 2000 Nederlanders ja, ja, ja. in het oranje. Helemaal gek. Ja, uh, ja helemaal los uh, aan het gaan. En ja, dat is gewoon. Uh, dat is voor mij gewoon echt een weekie. Uh, ja, vrij zeg ja, maar. Ja, ja. Je bent toch aan het zingen. En ja, dat, ik vind het gewoon onwijs leuk om te doen. En er is daar in Carabella ook genoeg te doen. Je, want je barst daarvan van de Nederlandse cafés. Ja. En ja, dus dat is voor mij echt... Uh, ja, ik vind dat echt gezellig. Ja, ja. Zijn, er, zijn er dan meerdere artiesten ook? Of? Er zijn dan meerdere artiesten. Uh, dus ja, ik ben dan niet de enige. Dus er zijn dan inderdaad meerdere. En dan ben ja, je... Als je een beetje die clip hebt gezien van uh, Mart Hoogkamer... van In Spanje, in Spanje. Ja, ja, ja. Nou, als je dat, uh, dat plein waar hij dan zit... Bij, bij die fontein... nou, daar is het dus... En ja, dat is gewoon één groot feest. Dat, dat, ja, ik, ik kan het haast niet uitleggen. Want er staan gewoon uh, ja, om dat plein heen. Staan allemaal steentjes met eten en drinken. En noem het allemaal maar op. Ook uh, onze grote vriendin Rachel Haas. Uh, <laughs> uh, ja, die staat. Want je hebt natuurlijk Casa Haas. Dus die ja, zit daar uh, ja, ja. achter. Dus ja, die, uh, die staat daar dan ook met haar uh, café, zeg maar. Uh, ja. Te tappen. Dus ja, en eigenlijk wel. Uh, Vorig jaar was wel heel bekend... Nederland was er wel. Ja. Allemaal die figuren die mee hebben gedaan... met zo'n... Uh, Temptation Island en zo. Ja, ja. En dat soort dus uh, ja, het leeft dan wel. En het komt ook steeds meer... Je ziet ook steeds drukker worden. Ja. Dus het komt ook steeds meer onder de aandacht. Ja, maar goed. Ik zeg altijd, het moet niet te druk worden. Nee, ik want te is nooit te... goed. Nee, nee. nee en, uh, en ik klop het echt af. Er is nog geen één keer... Gezeur geweest. Nee, daar, helemaal niks. Nee. Ik, ik bedoel, ik, ik, ik maak ook. Ik heb in mijn vakanties ook wel eens meegemaakt dat ik denk van mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Ja, ja, en, ja. en dan praat ik niet alleen over Spanje, maar dat uh, overal maar zo'n uh, zo zo uitgaansstrip is, zeg maar. Ja, ja, dat is uh, nou ja, bakken met aardigheid uh, zo nu en dan. Ja, ik, ik probeer <laughs> dat altijd te vermijden hoor. En ja, op, ja. op het moment dat, dat het mij uh, gebeurt, dan. Ja, je kan twee dingen doen. Of je gaat doorzingen of je zet het geluid uit. Ja, ja. En vaak wat het meeste effect heeft, is doorzingen. Ja. Want je kan het geluid aandoen, maar dan gaat al het, de aandacht naar degene wie je dus niet wil. Ja. Dus um, ja, dat is een keuze. Kijk, de uitbater bepaalt er eigenlijk ten alle tijde. Ja. Uh, maar ik ben wel zo iemand van, weet je, we gaan doorzingen. Je moet door en uh, probeer de aandacht maar op jou te houden. En uiteindelijk gaat het wel weer voorbij. ja. ja, ja. Maar inderdaad, wat jij zegt, um, nee, dat, dan draai ik me ook liever om. Ja. ja. ja. Hey, we gaan even een ander plaatje draaien van, uh, van een oude, andere artiesten. Moet ik zeggen. Want het is een vrouw. Kijk. En dat is Katharine uh, Hulters. En uh, dan gaan we eventjes uh, bellen met uh, Stef Eckel. Gezellig. Zo, en dat was dan de nieuwe van, uh, van Catharina Hultus en laat me. En aan de telefoon hebben we Stef Hekkel. Stef, een ja, hele goede middag nog, ja. Goedemiddag. Hai. <laughs> ja, jouw uh, jou, uh, single heet 'Een Druppeltje Geluk', hè? Een Druppeltje Geluk, inderdaad, ja. <laughs> ja, uh, en hoe, <laughs> hoe kom je op de tekst? <laughs> ja, nou, ik heb het liedje samengemaakt met uh, Carlo Rijsdijk en Manfred Jongen -Nedels. Ja. En, uh, ja, we hadden een zogenoemde schrijversessie uh, in de studio en ja, toen uh, hadden we het erover van, ja, waar gaan we eens een keer wat over maken, want we hadden nog niet echt ideeën, dus uh, we gingen een beetje out of the blue erin, zeg maar. Ja. En uh, ja, toen kregen we het over uh, de, de inflatie, uh, wat wederom uh, natuurlijk alles wat alleen maar duurder en uh, het loopt een beetje de spuigaten uit, dus daar zijn we een beetje gericht op gaan schrijven. Er ja. rolde eigenlijk vrij snel een, uh, ja, een hele leuke tekst uit en een leuke melodie. ...en toen, uh, toen zijn we gaan kijken naar het liedje wat we geschreven hadden... ...van wat is de meest pakkende uh, zin uit het liedje... ...of uh, de meest pakkende kreet wat het liedje goed omschrijft... ...nou ja, dat was absoluut een druppeltje geluk. Ja, ja want uh, <laughs> nou, nou je het erover hebt... ...want uh, ik wil het met, uh, met de corona dat je dat nummer uitbracht, maar we gaan met z'n allen naar de kloten. Ja, klopt. <laughs> ja, ja. Ja. ja, dus ik bedoel... Uh, ja. ...het is allemaal een beetje, ja... ...toch wel gericht geschreven, zeg maar... Ja, ja, ja nou, nou ja, we gaan met z'n allen naar de klote was natuurlijk sowieso een uh, liedje wat, uh, wat daar al over ging en ja. Uh, ja, het, het, het blijft maar doorgaan, dus we hadden zoiets, uh, ja, we gaan er toch nog weer een keer een tekst aan wagen en uh, nou ja, dit is, dit is een 2.0. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, alleen nu niet met een speedboat door de straat Nu niet met een speedboat door de straat, nee. Ja, straat, nee. ja. Nee, ja, ja. goed, het is echt weer een liedje, uh, ik denk wel weer echt een gezelligheid wat, wat, uh, wat iedereen van mij gewend is. Ja. En uh, natuurlijk met een hele dikke knipoog. En uh, ja, een liedje wat gewoon heel goed past ook bij de, bij de tijd van nu. Het, het ski seizoen ja. is in volle gang, de -ski feesten zijn uh, bezig. Carnaval staat voor de deur. Ja, die is uh, ja, volgende week, hè? Volgende week gaan ja. we van start. Ja, ja. dus uh, ja, zeker een liedje wat gewoon heel goed past in deze tijd. En wat ook na de carnaval nog wel mee kan. Maar uh, ja, dat gaan we dan wel weer zien uh, hoe de plaat het blijft doen. Ja, daarna krijgen we een uh, Woonboot 2.0, of niet? <laughs> nee, nee, we zijn wel weer bezig met een, met een zomersliedje. Ja. Dus um, ja, de planning uh, ligt uh, op eind mei, begin juni. Uh, nou ja, dat staat allemaal in de startblokken. Uh, en dat, uh, dat wordt weer een, ja, ja, een heel ander soort liedje. Ah, ja. Oké. Okay. Ja, want uh, uh, nou ja, we, we kennen jou niet anders dan uh, dat het uh, een en al feest is. Ja, nou ja, de meeste liedjes uh, die, die bekend zijn geworden, die, uh, dat zijn de feestliedjes. Ik heb natuurlijk in het verleden heel veel gemaakt. Ik heb, ik heb ruim 150 liedjes gemaakt, met, uh, met albums meegeteld. En uh, ja, er zit van alles bij, van hele mooie ballads tot, uh, tot uh, Fox Trots, uh, feestliedjes. Ja, eigenlijk alles wat er een beetje tussenin hangt. Alleen, uh, ja, nu op, uh, in de tijd van het digitale tijdperk uh, is toch ieder liedje wat je schrijft een potentieel nieuwe single. En ja. wij kijken dan ook meer van, joh, welke periode gaan we in? Uh, uh, hoe zitten we dan met de optredens? Hè? Kijk, wat ik zeg, de volgende single wordt een, een zomerse single. Dat moet echt het hele uh, festivalseizoen weer meegaan. Dus ja, goed, da daar zijn we een beetje gericht op aan het schrijven. ja. Want, uh, gaan er ook nog wat, uh, wat bellets komen? Of, uh... Nou, ik heb een hele mooie bellet geschreven, nog niet zo heel lang geleden. Alleen, dat, ja, dat is wat ik al zeg, dat het moet ook bij je passen, mensen ja. moeten het, moet het ook van je accepteren. Ik denk, uh, ik heb al wel eens een keer een hele mooie bellet gemaakt, uh, een paar jaar terug, die ik dus wel zelf heb uitgebracht. Dat ja. liedje heet uh, Waarom Lieve Jongen. Waarom Lieve Jongen ja. inderdaad, een prachtig, Aardig, prachtig uh, nummer. Ja. Ja, hartstikke mooi liedje. Alleen, uh, ja, je merkt toch dat dat in het land op de bühne uh, ja, niet brengt wat je wil. Nee, uh, dat is prachtige jammer. prachtige luisterplaten, prachtige radioplaten. Alleen, uh, ja, ik kijk dan toch weer meer naar mijn optredens. En uh, ja, dan gaan we toch weer voor het iets, uh, iets meer feestgehalte werk, zeg. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik, uh, ik bedoel... Uh, ja, en, en het nummer wat ik dan uh, toch altijd wel weer prettig uh, vind om te draaien... dat is liever te dik in de kist... Ja, dat, dat blijft uh, voor altijd aan ons kleven, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dat is een geweldig nummer ook. Ja, dat, dat, ja. Uh, daar, daar kan je niet omheen, uh, Stef. Nee, nou ja, daar zijn we ook super blij mee. En, en dan te bedenken dat dat liedje natuurlijk puur uit een geintje is ontstaan tijdens een muzikale reis in Turkije. Hè. Zo gek kan het lopen. Soms ja. dan ben, je, ben je wekenlang bezig met een liedje waarvan je hoopt dat het uh, wat doet. En dat, dat doet het dan weer net niet uh, wat je van, van verwacht. Ja, en een ander moment dan maak je iets uit, uit, puur uit een grapje. En uh, ja, dan, dan wordt het een knoepend van een hit. Ja, ja het, weet je als, je, als je daar het antwoord op zou weten: van uh, wat, wat is nou uh, het, het goede ingrediënt voor een hit? Dan, uh, dan zou je er nog tien schrijven. Ja. Maar dat maakt het ook wel weer heel mooi. Ik zeg ook: uh, we schrijven natuurlijk liedjes wat we zelf mooi vinden. Waar ik zelf ook. Uh, waar je zelf achter staat, ja. En dan is het aan, aan, de, ja, aan de radiostations om ze te draaien. Het is het ja. publiek om ze in hun playlisten te zetten. En uh, ja, die moeten het omarmen. En uh, een, uh, een liedje wordt natuurlijk in het begin altijd volle bakken ondersteund door iedereen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. Maar uiteindelijk moet een liedje het zelf gaan doen. En dat, dat merk je meestal na twee, drie maanden merk je wel van nou... Dit liedje is voor de langere termijn of dit liedje is gewoon uh, ja, een leuke plaat geweest voor een aantal maanden. En dan, dan appt dat weer weg. Ja. Nou ja, ik, ik zeg het, ik, ik draai uh, toch wel een uh, vrij regelmatig... Uh, ja, uh, liever te dik in de kist, de woonboot en natuurlijk uh, uh, jouw bellet. Ja, ja. Ja, en dat, uh, ja, dat zijn toch wel de nummers die het uh, ja, bij mij hier doen. Ja, nou ja, zeker. Ik, ik bedoel, als, ja, voor mij zijn er de, in principe drie nummers... ...die er sowieso uh, landelijk echt boven uitspringen. Dat is dan ja. inderdaad liever te dik in de kist, de woonboot... ...en jammer dan niet te vergeten. Ja, jammer en, dan ook, uh, ja. ja. Ja. ja, en dat, dat zijn toch liedjes uh, ja, wat gewoon al is opgepikt en wat het ja, tot op de dag van vandaag nog steeds goed doet. Hè. Woonboten is inmiddels al bijna twintig jaar geleden ja. en ze zitten nog ieder weekend te roeien in de <laughs> en, uh, en Het gaat met streams nog steeds heel goed, het is echt bijzonder. Ja, ja jammer dan is het nog niet zo heel oud, dat, maar zit ook nog op ruim 100.000 streams per week. Dus ja, dat, dat gaat ook prima. Ook, uh, ja, dat is fantastisch. Ja. En, uh, maar het leuke is, ja, wat ik al zeg, ik, ik heb natuurlijk heel veel liedjes gemaakt. En uh, als je ziet, uh, je bent dit weekend aan het optreden of, of uh, op, ja, waar je dan ook maar mag staan. Het enthousiasme van het publiek en uh, hoe het allemaal omarmd wordt. Ja, dat is waar je het voor doet. En uh, waar ik denk ik heel erg dankbaar voor uh, mag zijn. Ja, en uh, wij hopen natuurlijk nog heel, van, heel lang van jou te mogen genieten van je muziek. Ja, we en, blijven uh, ons best doen. Meer kunnen we niet doen, zeg is ja. altijd. <laughs> <laughs> ja. Nee, zo is het. Hey, um, ja, dan wen... Mensen kunnen jou volgen uh, op uh, uh, social media? Ja, ik ben overal wel te vinden. Uh, ik heb ook net een uh, hele nieuwe website online. Daar staan alle linkjes naar de social media kanalen ook wel bij op. Uh, er staat uh, de agenda op. Die wordt ook uh, iedere week weer uh, up -to -date. helemaal up-to-date uh, ja. bijgewerkt. Dus uh, ja, daar kunnen ze zeker terecht. En uh, ja, ik denk als ze mijn naam intoetsen, dan komen ze me vanzelf al tegen. Ongetwijfeld. Ja, Hé, hey, ja. dan rest mij nog één vraag. Uh, kondig jij je nieuwe single aan, dan ga ik hem uh, draaien. Dat ga ik zeker doen. Lieve luisteraars van ZFM, jullie kunnen gaan luisteren naar mijn nieuwe single. Een druppeltje geluk. Hé, hey, dankjewel, Stef. Je en een goed dag, weekend, hè. He. Hoi, hoi, goed Hoi, hoi, goed. hoi, hoi. Yo. Even hier op aarde, dat kost ons bakken geld ai, ai, ai, ai, Maar ooit komt er een dag, dan ben je uitgeteld Ai, ai, ai, ai Ik heb tot mijn frustratie, mijn saldo weer gecheckt Het is was de inflatie die me dit keer heeft genekt Want op een dag, dan ga ik voor me open zal met een viertje naar het witte licht gaan lopen. Dat zeg ik elke keer maar weer op het leven, lieve Heer. Want daar beneden achter moet je alles stoppen. Want op een dag dan gaat de hemel voor me open. Het kan de mensen daar niet spelen wie je bent. Ik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 Straks geef ik nog een rondje van mijn allerlaatste zemd. Ai, ai, ai, ai, ai. Hij wil de visjes nog wat pakken, dan naai ik ze een oor. mijn laatste hemd heeft toch geen zakken, van is er van door. Want op een dag, dan gaat de hemel voor me open. Zal met een biertje naar het witte licht gaan lopen, dan zeg Weer op het leven, lieve Heer Want daar beneden, af, daar moet je alles kopen Want op een dag, daar gaat de hemel voor me open Het kan de mensen daar niet schelen wie je bent Ik ben op aarde uitgemolken, Maar daar boven in de wolken kost Een druppeltje geluk geen ene cent Want op een Dan met een biertje naar het dip. Vond je geluk geen enen cent? Ik ben op aarde uitgemolten, maar daarboven in de wolken was een druppeltje geluk geen enen cent. Ja. ja, een druppeltje geluk, ja, kost geen ene cent. Leuke plaat. Hebt, ja, dat is een ja. heerlijke. Ja, dat is. Uh, daarom zeg ik, dit is uh, uh, 2.0 inderdaad. Uh, he, ja. we gaan, uh, als we naar de klote gaan, gaan we met z'n allen naar de klote. Juist. Dus. <laughs> ja. maar geweldig. En uh, ja. Nou ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen van het programma. Tenminste, niet van het programma, want die is uh, pas uh, 7 uur ten einde. Maar wel uh, van uh, Frans Zalmaken. Ja, ja, ja, gaat snel hè? gaat snel. De uurtje is zo voorbij. Ja. <laughs> ja. Ik zeg altijd, uh, ja, je, je kan wel 10 uur radio maken, maar dan nog uh, lijkt het niet uh, uh, alsof je 10 uur radio hebt gemaakt. Nee, klopt. Dus, ja. ja. Ik wil jou bedanken hier voor, uh, voor de komst hier naartoe natuurlijk. Heel graag gedaan. En uh, ja, we hebben nog uh, een verzoekplaatje natuurlijk van jou uh, staan. Ja. Uh, thuis hier op het plein. Uh, ja, wat heb je met Jesse? Ja, Jesse. Ja, ik, het, het is... Uh, die is... Nou, ik ga niet zeggen bij mij begonnen met zingen. Maar ik heb hem uh, vanaf... Dat echt dat hij net begon... Zat hij bij mij uh, aan mijn, aan mijn, in mijn studio... Uh, die ik dan nou thuis heb. Uh, zoeken naar banden. Want hij wilde ook graag gaan zingen. Ja. En uh, dat vind ik dan hartstikke ja, gaaf om te zien hoe het met hem nu gaat. Want hij zit echt in een rollercoaster. Dat is niet normaal. Ja. Um, ja, afgelopen winter stond hij met uh, ja, het, het, van het Tros muziekfeest van het jaar. Ja, ja. Mocht hij een nummer zingen van Marco Borsato. En daar, ik was daar ook bij. En ik zat dan in het publiek. En dat is toch gewoon gaaf. Dat een jongen uit Eimuiden waar je dan vandaan komt. Wat, wat jullie bijvoorbeeld met, met Yves hebben. Dat die daar, want die was daar ook die avond. Ja. Ja, ho hoe dat zich ontwikkelt en gaat. En als je dan die verhalen hoort van uh, op wat voor feesten die dan komt. En, uh, en mijn schoonzoon de, dat is uh, zijn toolmanager. Dus die rijdt hem altijd. En dat is ook de toolmanager van Billy Dance. En dat is de schrijver van uh, de nummers van Tino en uh, Van Vroger. Ja. En noem het allemaal maar ja, ja. op. En ook van Jesse. Dus ja, je hoort heel veel, en het is heel gaaf om die verhalen dan te horen. En maar gewoon vooral dat je zoiets hebt van. Hey, wat top dat het met hem zo goed gaat. En ja. ik vind thuis, hier op het plein van hem, vind ik tot nu toe het beste nummer wat er, wat er is. En wat er zit gewoon echt alles in, qua, qua zang en gezelligheid. Uh, en ik, als je heel goed kijkt, zie je mij ook in zijn clip voorbij komen. Oké. Okay. Ja. Hey Frans, ik zou zeggen bedankt nogmaals voor jouw komst hier naartoe. En uh, ja. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. En, dat moet uh, goed komen. Laat, laat in ieder geval nog eventjes weten waar mensen jou kunnen vinden. Nou, sowieso uiteraard op de socials. Hè, op de Instagram en uh, op Facebook. En anders gewoon lekker naar rood, hit blauw. Daar kom je heel ver. En, uh, maar sowieso op de socials. Laat een berichtje achter. En ik probeer altijd binnen een aantal uur uh, te reageren. Ah, oké. Okay. Tuurlijk. Hé, hey, uh, tot, uh, ja, tot de volgende keer. Ik vond het wel Goed Dankjewel. Dank je wel. Oh ja, ja.